Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Israëlische aanvallen op Iran zijn nog drie kernwetenschappers gedood, meldt Israël. Gisteren was al bekend dat er zes kernwetenschappers waren gedood. Israël wil met de aanvallen op Iran schade toebrengen aan het nucleaire programma van het land. Iran en Israël hebben elkaar ook afgelopen nacht bestookt met raketten. Verschillende plaatsen rond Tel Aviv werden geraakt. Zeker vijf mensen kwamen om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. In de Iraanse hoofdstad Teheran vielen tientallen doden bij luchtaanvallen. Iran waarschuwt westerse landen als Amerika, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... dat het basis en schepen van die landen aanvalt in de regio... als ze Iraanse raketten blijven onderscheppen. De landen onderscheppen vanaf die basis actief de drones en raketten... die op Israël worden afgeschoten. Israël zegt op zijn beurt dat het met forse aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran dreigt... als het niet stopt met raketaanvallen. De Israëlische minister van Defensie zegt dat Teheran zal branden. Als het aan VVD-leider Jesselgus ligt, wordt het volgende kabinet rechtsliberaal. Dat heeft ze gezegd in een toespraak op het congres van haar partij in Nieuwegein. Ze zei niet met welke partijen ze een eventueel kabinet wil vormen. De PVV sluit ze uit en ook samenwerken met GroenLinks-PVDA ligt niet voor de hand. In haar toespraak sprak Jessicus weinig over asiel en migratie, het thema waarop het kabinet schoof viel en waarop de VVD zelf het vierde kabinet Rutte liet vallen in 2023. Voor de komende verkiezingen noemden ze veiligheid en het zekerstellen van de toekomst als de belangrijkste speerpunten voor de VVD. In Wijk aan Zee zijn vannacht twee mensen gestoken bij een ruzie op het strand. De man die stak zou om een sigaret hebben gevraagd, maar die niet hebben gekregen. Hij had volgens de politie drugs gebruikt.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 Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort My girl baby sits was someone on her block and I come up to join her in wisdom And when it's time to tuck him in his little bed With all that music running through his sleepy head The little fella doesn't say goodnight Instead, he says Bugger, bugger, bugger, oh. Zij met een rietje Mijn Sofietje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 Sofie is een lente symphonie. In haar stem hoor ik een liedje, melodietje. Het is een liedje met een lach. Dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag.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 Zond met de noord dan druk ik gauw mijn grote snor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 Dreigt men ons, soms met de noord, dan drukken wij ons grote snoor. Ja, onze grote snoor.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 De kazernefort sta ik nu steeds te dromen. Ik zie daar meisjes gaan en ook weer komen. Jij bent er!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 Ze word ik gek, maar dat los ik wel op. Ik leed ik ze direct. Daarom vind je me meestal in de kroeg. En daar zit ik dan vaak tots morgen sprook.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 Schooldlijn voor de allereerste keer. Laat de me bellen, deze jongen komt niet meer ver verliefd. Over mijn ogen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 Feet in dancing, dancing, dancing, dancing all the day. Choose to set my feet in dancing, dancing, dancing all my cash away, dancing all my curse away, dancing all my cash away, dancing all my away.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 are bready. Big city. Big city. Big Be city. are bready.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 Hij marcheerde van den Helder tot een bril. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield die van het maar door wel, Maar was wij werden in hart en ziel. Jan Klaas zei, wel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar.